In veel gevallen krijgt de klant te maken met boekingskosten die kunnen oplopen tot wel 30 euro. Daardoor kunnen consumenten prijzen niet goed met elkaar vergelijken. Een kwart van de aanbieders van reizen via internet doet het wel goed, zegt de Consumentenbond. De Chinese Lee heeft de Australian Open gewonnen. Ze won met 7-6 en 6-0 van de Slovaakse Tsipilgova. Lee stond voor de derde keer in de finale van het belangrijkste Australische tennistoernooi. In 2011 en vorig jaar verloor ze. Het is voor de Chinese de tweede Grand Slam titel. In 2011 won ze de titel op Roland Garros bij Parijs. Het weer? Wisselen bewolkt met soms regen of lichte sneeuwval. Temperatuur 0 graden in Groningen tot 6 in Zeeland. Tegen de avond vanuit het westen regen en in het noordoosten sneeuw. Langs de westkust kans op zware windstoten. Morgen, later op de dag opnieuw regen en in het noorden sneeuw. Dit, was... Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A10 West richting Den Haag staat tussen het Koenplein en Westpoort 2 kilometer file. En op de A28 richting Utrecht voor het knooppunt zweert drie. De rechterrijstrook is dicht vanwege bergingswerk na een ongeluk vanochtend. De N57, dat is de weg tussen de Brouwersdam en Rotterdam, die is bij Oudorp nog steeds in beide richtingen afgesloten door een ongeluk. Tot zover de verkeersing.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 Het zou een hoop verwarring geven, zeg, eh, als we dat zouden doen. De klok terugzetten is het in één keer naar 9 over 2. 9 over 2. Nee, zo werkt dat niet. Het is gewoon een 9 over 3. Welkom terug bij Sopvoort op zaterdag bij CFM. Willem en ik zijn er nog twee uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek. Waaronder veel raadje, plaatje, platen en heel veel andere muziek. En ook ruimte voor verzoekplaten, maar daarover zometeen meer. In uur 2 onder meer de volgende onderwerpen, Willem. Nou, we gaan het onder andere hebben over de agenda natuurlijk. Uh, wat we ook gaan doen, uh, een oproep plaatsen om vooral onze Facebook-site te liken. Want we hebben daar een aantal uh, likers op. Maar we, we hebben willen er veel meer dan uh, voorheen, maar het kan nog veel meer. We willen er meer. Zo is maar net. <lacht> en dan uh, gaan we ook nog uh, naar de Huishoudbeurs. We gaan het over de Huishoudbeurs hebben. Die is pas in februari, maar wij hebben al kaarten. Kijk, oké, okay, dus wij kunnen, wij kunnen er één met z'n twee willen. Uh, <laughs> jij, jij mag twee keer. <laughs> He, heb je wat te doen? <laughs> Oké. Okay. Nee, maar goed, uh, we hebben daar kaarten voor... en uh, we gaan nog wat leuks uh, bedenken hoe je aan die kaarten uh, kan komen. Dus blijf luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Ja, ik zei het al, hè, de verzoekplaten vanmiddag. Ze komen binnen via Facebook, via de CFM Facebook-site... waar we het net over hadden. Onder meer van Maya. ze wil graag een uh, plaatje horen... voor de drie kanjes van de Pop zingers ja, want uh, die hebben vandaag de eerste 20 kilometer van de tweedaagse wandel evenement gehaald. Chapeau daarvoor en speciaal voor die drie kanjers gaan we de volgende plaat draaien. Hier is Lorde Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on a wedding ring. In the movies, and I'm not proud of my address. In the torn up town, no postcode, envy But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, made back diamonds on your timepiece. Care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. It's the one in our blood. That kind of looks just ain't for us. We crave a different kind of butt. Let me be your Ruler. ruler.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 Precies de titel, nou ja, die titel is dan niet zo makkelijk en moeilijk. Hè? Dan hoor je steeds royals, dus het zal wel royals zijn, maar ja, wie zingt het nou? Dat was Lorde, die draaiden we speciaal voor, de drie kanjers van de beachpopzingers. De 20 kilometer hebben ze vandaag gehaald. Chapeau daarvoor van Maya. En dan zegt ze ook nog geel terecht op Facebook, Willem. Vergeet niet te vertellen wie dat zijn, hè? die drie kanjers. Niet geheel onbelangrijk. Dat zijn Iva Bos, Rob Spruit en Martine van de Ham. Speciaal dus voor hun gedraaide plaat van Lords en Royals. Door met een raakte plaat van de Pet Shop Boys.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 Zelf druk op de Facebook site van CFM Willem. Dus ja, daar had ik het even druk mee, hoor. De Pet Boys en de West End Girls. We gaan eens even kijken welke films er de komende dagen allemaal te zien zijn in de enige bioscoop van Zandvoort. Ja, want we hadden het eerder al over het weer. Het is niet echt het weer om prettig buiten te zijn. Nou, leuke film in de bioscoop. Altijd uh, de moeite waard, uh, natuurlijk. Dan kijk ik even Circus Zandvoort, de lokale bioscoop. Uh, dan hebben we op de zaterdag en de zondag... hebben we daar om uh, half twee... hebben we daar uh, Frozen. Een kinderfilm uh, neem ik aan... want de leeftijd is uh, zes jaar uh, daarvoor. Uh, later op de dag... hebben we dan uh, in... Uh, circus om en dat is om uh, kwart voor vier... Uh, Mees Case op kamp. En die begint, uh, zoals ik al zei... kwart voor vier op de zaterdag en de zondag. En de film... Uh, die. Vele ja, liefhebbers zijn daarvan uh, natuurlijk. De Hobbit. Uh, en die draait ook in Zandvoort hier. En 3D uh, nog wel. En die kan je zien op de zaterdag, de zondag, de maandag of de dinsdag... om half acht. Terwijl die op vrijdag uh, om 21 uur uh, begint. 9 okay. uur in de avond. Dus pak gezellig een bioskopje. Zaterdagmiddag van CFM. Morgen de disco-klassieker van chic. Dat was de Good Times. Ja, speciaal voor de Duitse gasten gaan we nou lekker een Duits plaatje draaien, Willem. Start er maar hier. in: Herbert Kreunemeyer. Herbert Kreunemeyer, ja. En uh, wie weet, misschien zitten er voor de Duitse luisteraars zo dadelijk ook wel evenementen bij. Dat ze zeggen van: Ja, dat is leuk om de komende dagen in Salzford naartoe te gaan. Zometeen om half vier de evenementagenda. Momentan is richtig, momentan is gut. goed. Niets is wirklich wichtig, nach der Ebbe komt de Flut. Am Strand des Lebens, ohne Hund, ohne Verstand, is nichts vergebens. Ik baue die Träume auf den Sand. En het is, het is ok, alles auf den Weg. Het is Sonnenzeit. Unbeschwert und frei und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, und weil er schwant und stellt, und weil er warmt, weil er abzählt weil er lacht, und weil er lebt, du fährst. Zur Moment hat geöffnet, rollt ihn los und los hier am Lau. Telefongas, Elektrik. Am EN und das geht auch Gib mir deinen Frieden Wenn auch nur Ik Ich will nicht deine Liebe Ich will nur dein Wort Und das ist Das ist okay Alles auf dem Weg Und es ist so Ungetrübt und leicht und der Mensch heißt Mensch. En verder lachen en verder leven. Ja, wij kijken ondertussen ook even naar de videoclip van deze plaats. Geweldig, hè? Ja, mooi, hè? Geweldig, <laughs> ja. He. En dat is uh, alles strand natuurlijk. Ja. Jawel. <laughs> Door de Herbert Kreunemeijer en mens. Zo dadelijk even een middagagenda En uh, ja, daar gaan we ook in uh, op het uh, gebeuren van de gemeente Zomvoort. Want die vragen voor aankomende dinsdag, uh, jullie aandacht... is er een speciale bijeenkomst in het raadhuis hier in South Forge. Maar dat straks in de evenementagene en nog veel meer andere evenementen... hoor je naar deze signal van Dusty Springfield. Hier is die geweldige in private. Willem is uh, zo druk bezig met de muziek dat ik geen eens contact met je krijg. Hé, hey hey, ben je er ook? Ja, ik ben er weer. Ja, Oké, okay. nee, <laughs> ik wou zeggen, het is uh, half vier. We gaan uh, even kijken naar de evenementenagenda, Willem. Ja, uh, we noemden het eerder al uh, vandaag... Uh, sailing Home on Cruise, de Hedis in de Krocht, uitverkocht. Balen. Ja, balen, maar er is een goed uh, alternatief... Uh, je kan bij App en vloed vanavond school en scharren eten voor 7,50. Onbeperkt school en scharren eten. Nou. Zoveel als je wil. Heerlijk, ja, heerlijk. Als je lust. En als goed voor je is natuurlijk. Oké, okay. oké. Okay, okay. En uh, verder hebben we nog wat andere evenementen op uh, de agenda staan, geloof ik. Ja, morgen, morgen en dan uh, in de ochtend is dat, uh, begint om 10 uur. Dat is de 10.000 stappenwandeling. Met een natuurgids daarbij. En dat start bij het Pannenkoephuis... Uh, de Duinrand hier aan de Zandvoortse bij de rotonde daar. 10.000 stappen erop. Hoeveel meter is dat? Hoeveel kilometer? Ik heb geen idee, weet jij het? Nee, ik denk, jij <lacht> loopt uh, nogal veel. <lacht> ja, ja die ik loop de laatste tijd heel veel, maar nee, dat weet ik niet. Dan <lacht> moet je toch eens die stappen gaan tellen. Ga ik doen, ga ik doen. Goede ja. tip. Ja, nou ja, dat is uh, morgen dus om tien uur. Uh, Dinsdag is dat, de 28 e Jij refereerde daar al aan net. Van idee naar uh, resultaat. Ideeën om uh, de verblijfstoerisme te stimuleren hier in uh, Zandvoort. Dat vindt plaats s'avonds uh, avonds om 8 uur in het raadhuis. Jij weet daar uh, wat meer van. Ja, het is uh, belangrijk dat er zoveel mogelijke uh, Zandvoorters daarbij aanwezig zijn. Kan je meepraten over hoe uh, zeg maar, uh, de gemeente toerisme kan bevorderen hier in Zandvoort? En toerisme is natuurlijk heel belangrijk voor uh, Zandvoort, Willem. Ja, ik heb... Uh, begrepen ja zegt eh uh... Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. CFM is daar ook uh, aanwezig? Ja, wat wij gaan doen uh, aankomende dinsdag... dan is uh, Jaap Koper uh, onze reporter is ter plekke. Jaap, dankjewel daarvoor. En hij zal met uh, diverse sanforters gaan praten... over hun ideeën voor het bevorderen van het toerisme. En wanneer kunnen we dat horen op CFM? Dat gaan wij volgende week zaterdag doen. Oh, kijk eens aan. Tussen 2 en 5 dan hoor je zeg maar, uh, alle interviews uh, langskomen. Dus ben je benieuwd naar de ideeën van de andere sanforters omtrent toerisme... Stem dan af volgende week zaterdag tussen 2 en 5 op ZFM Sandvoort op zaterdag. Dan hebben we de 30ste, en dat is als ik het goed uit mijn hoofd bekijk, donderdag. Dan is het Ladies' Night in de filmclub Circus Sandvoort. Oh, daar ken en dan, ik een plaatje van. En daar wordt de film vertoond Toscaanse bruiloft. Ladies' Night dus donderdag. Ladies, niet vergeten, straks komen we nog uh, terug op de huishoudbeurs uh, met wat mooie kaarten voor jullie. Heel maar goed. Nou, de komende dagen dus uh, voldoende te doen. Wil je het evenementen nalezen, dan ga je naar www.cfmsandvoort.nl. Of als je dat nog niet gedaan hebt, kijk dan ook eens op CFM uh, TV, kanaal 40, digitaal via Ziggo. En de analoge kijkers kijken naar kanaal 45. Hè, zie je alle evenementen ook weer langskomen, Willem? Oké. Okay. Dus, hey, dit is een lekkere plaats, CCR. Ja, dan uh, stopt de regen straks ook om vijf uur en dan komen wij droog thuis. <hums> 43. ...van mijn collega Willem voor deze plaatje... ...die je al een hele tijd niet gehoord hebt op ZFM... ...deze van George Michael... ...dat was Feet. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En hier is Pat Bennetar... Zo'n plaat je zeker niet mag ontbreken bij Zandvoort op zaterdag. Helemaal niet trouwens bij CFM, je eigen lokale omroep vanuit Zandvoort. De Tolweg Tina, daar is onze nieuwe studio gevestigd. Yo, dit is heel van Pep Benatar. In Love is a Battlefield. Ja, we gaan eens even naar het slagveld kijken op uh, de voetbalvelden. Dan uh, hebben we het over. Uh, SV Sanford tegen Zuidoost Beemster. Ja, die spelen vandaag uit Willem. Maar helaas is onze verslaggever verhinderd. Hebben daar geen live verslag van. Proberen er wel achter te komen hoe ze spelen. En als daar meer over bekend is, laten we het uiteraard weten. Wel weten wij hoe het met de veteranen ingaat. gaat. Oh, ben je benieuwd? Vertel. Ja, ik ben zeker uh, benieuwd. Uh... Ja, ja, die spelen vandaag thuis tegen de koploper in de pool. Dat is uh, Bloemendaal 3. En uh, bij rust staan de heren met 0-2 achter. Ah, uh, dat is niet zo mooi. Nee, maar goed, er is nog een helft, uh, toch? Zo is het, gewoon even recht zetten. Minimaal 2-2'tje. Twee of gewoon gaan voor die winst. Ja, ja en wij gaan uh, naar de huishoudbeurs... Nou, we, we gaan het erover hebben. Okay, okay. Of, we, of we erheen gaan is uh, vers twee. Uh, ja, uh, ja... Voornamelijk toch uh, gericht op de, de dames uh, onder ons. huishoudbeurs. ja... Het is nog niet zo ver, maar... Van 15 tot en met 23 februari vindt die wederom plaats. Uh, de beurs uh, waar... Ja, de... Bedrijven, zaken, noem maar op nieuwe producten presenteren. Je kan dat proeven, je kan dat passen, je kan ja, van alles uh, meemaken. Er is ook nog uh, entertainment uh, volop op die beurs. Daarnaast is er uh, tijdens de laatste vier dagen van die beurs is er ook nog uh, de negen maanden beurs uh, nee. die zich uh, richt op uh, ja, de moeders uh, in aantocht uh, Zullen we dat zeggen? Mensen, eh, vrouwen die eh, zwanger zijn of van plan zijn dat te worden, een speciale beurs, waar alles getoond wordt eh, wat te maken heeft met eh, zwanger zijn, maar ook met eh, baby's. Voor deze beurzen eh, hebben wij een aantal kaarten eh, beschikbaar eh, gekregen, zowel voor de huishoudbeurs als voor de 9-maanden-beurs. En daarvan uh, mogen we er een aantal weggeven. En aan wie geven we die nou weg, Rob? Ja, nee, ik wil eerst even vragen. Waar vindt die beurs plaats? Nou, ah, dat is een algemeen bekend iets natuurlijk. Maar ik ga het ook even noemen. Misschien was dat wel een leuke vraag geweest. Maar dat is in de rij in Amsterdam. In de rij, zo vlak bij Zandvoort. Dus, uh, nee, nou, je bent er zo, hè? Ja, hangt er vanaf. Als je lopend gaat, duurt het wat lang. <lacht> Ja, Oké, okay, 10.000 stappen minimaal. <lacht> ja. ja. Nee, maar goed, dat is in de rij. Dus uh, de huisartsbeurs en de 9-maandenbeurs. En wil je er nou graag heen? Bel Rob even. En Rob gaat het nummer noemen. En dan krijg je van hem twee Mijn <lacht> nee, nummer dat is 061010. Nou, nee, dat, is, dat, dat hij helemaal niet doen. Nee, dat is een ander nummer. De studio van CFM aan de Tolweg 10A 023 5730393. 023-57-30393. Of bel anders even het andere nummer. 023-57-31969. 57 31969 De eerste die belt, die krijgt uh, twee kaarten voor de huishoudbeurs. En die vindt plaats van tot... Die vindt plaats van... Uh... 15 tot en met uh, 23 februari. En van 19 tot 23 februari is de 9 maanden beurs. Dus bel je als eerste. Mag je nog kiezen ook waar je naartoe gaat of naar beide. Of enkel naar de huishoudbeurs. Maar heb je interesse in de uh, 9-maandenbeurs? Moet je dat even melden? Want dan sturen we je de juiste kaart. Op. Wij hebben de kaarten beschikbaar uh, voor jou liggen in de studio van CFM. Wat kosten die kaarten normaal gesproken? Normaal gesproken uh, 19,50 euro per stuk. 19,50 euro per stuk? We geven een kleine 40 euro even weg. Hartstikke idee. Yeah, yeah. En eten en drinken doe je daar gratis mee. Je mag alles proeven. En grote plastic tassen die gaan mee naar huis he, met allerlei uh, waardevolle spulletjes. Ja waardevol. Oké, okay. nou bel even naar de studio op 023-57-303-93 of 023-57-319-69. En die eerste bellen die wint twee kaarten voor of die één of die ander of misschien wel allebei hè. We ja. zijn niet zo moeilijk vandaag toch Willem? Nee zeker niet en dat moet toch formidabel zijn om dat te winnen. Dat is zeker formidabel ja. Die wil ik wel even speciaal voor uh, één persoon draaien. Dat is voor Mo. Pas wel goed bij hem, deze plaat. Hé Mo? Hier is Stroma.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 Reviens gamin, et qu'est-ce que vous, vous avez tous à me regarder comme un, un, singe, un singe vous Ah oui ouais, vous, vous êtes sain, vous prendez ma caraque, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Tous étions formidables formidable. Ja, er zijn heel veel mensen die heel goed kunnen dansen op deze plaat, Willem. Maar jij kan er ook wat van, hè, zo in de studio van ZUWM. Ik zag je net even tekeer gaan. Oeh, geweldig. Jorge en Formidable. 9 minuten voor 4 uur geworden. Wil je naar de huishoudbeurs in de rij in Amsterdam? Laat het ons we even, we even weten. En bel naar 023 57 30393. Of het andere telefoonnummer 023 57 31969. Wij hebben twee kaarten voor jou beschikbaar. Dat deden wij even ruigen, Willem, met deze plaat van CZ Tap. Ja, lekker, hè? Ja, even lekker ruigen zo op de zaterdagmiddag. Vijf minuten voor vier, you give me all your loving. Ja, dat was hem alweer, uur twee van Zonvoet op zaterdag. Vliegt de tijd weer voorbij, hè, vandaag? Ja, twee uurtjes alweer uh, voorbij. Twee uurtjes voorbij, zo dadelijk het uh, derde uur. Wat gaan we daarin onder meer doen, Willem? We gaan toch uh, proberen uit te vinden hoe Zandvoort het uh, doet met het voetbal. Uh, we werken daar druk aan. Tegen Zuidas Beemster oftewel Sop. Ja, dat gaan we doen. En ja, Ik ben nog bezig met de pen en papier. Dat gedicht uh, oh ja, zit eraan ja, te ja. er komen. Ik ben, helemaal, of, maar, ik ben echt ik, benieuwd of je me helemaal gaat doen. Ja, nou ja, ik, ben, ik heb al wat geschreven, dus uh, wie weet uh, lukt het om oh, af te maken. Die wordt leuk, die wordt leuk. Zo dadelijk, uh, rond kwart voor vijf hoor je het gedicht van de week bij CFM. Blijf lekker luister ook zo dadelijk het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. En we draaien nog eentje tot aan het nieuwste weer van vier uur. Ook zo'n uh, raadje, plaatje, plaat van gisteravond. Ja, Cockney Rebel, make me smile. Nou, laten we maar horen, een lekkere gouden ouwe zo vlak voor vieren. Graag tot zometeen. Done it all